7 uur, Yuri Stubenitski met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken overweegt om minder medewerkers toegang te geven tot vertrouwelijke documenten. Aanleiding is de zaak van een oud-ambtenaar van het ministerie. Die speelde honderden vertrouwelijke stukken door aan Russische spionnen. De ambtenaar werd vorig jaar aangehouden op verdenking van spionage en omkoping. Hij zou voor het doorspelen van de stukken grote sommen geld hebben gekregen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs roept het CITO op om snel duidelijk te maken of volgende week de CITO-toets op de basisscholen kan doorgaan. Vandaag werd duidelijk dat opgaven van de toets zijn uitgelekt. Iemand heeft de opgave aangeboden op Marktplaats. Dekker wil uiterlijk morgen van het CITO weten of de toets nog wel betrouwbaar is en hoeveel vragen er precies zijn uitgelekt. Volgens het CITO kan de toets volgende week gewoon doorgaan. De Nederlandse bevolking geeft koningin Beatrix en prinses Maxima allebei een 8. Willem-Alexander wordt als toekomstige koning gewaardeerd met het rapport Cijfer 7. Dat is de uitkomst van een enquête van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS. Van de Nederlanders is 88% tevreden over de manier waarop Beatrix de afgelopen 33 jaar heeft geregeerd. Betrokken is de eigenschap die de koningin het meest wordt toegedicht... Bij voetbalclub Buitenboys in Almere is een van de reclameborden... die waren aangebracht na het fatale incident... met grensrechter Richard Nieuwenhuizen korte tijd weg geweest. Op het bord staat de tekst Zonder respect geen voetbal. Volgens de voorzitter van Buiten Boys was het bord vanmiddag opeens verdwenen. De club denkt dat iemand een grap wilde uithalen... maar is geschrokken van de commotie op sociale media. Het weer, veel bewolking en periode met regen. Vanavond trekt de zuidwestenwind verder aan... Morgenochtend veel regen, in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: nog altijd 10 files, goed voor 50 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A9 van Amstelveen naar Diemen bij knooppunt Diemen, 8 kilometer. Er zit een gat in de weg, de rechte is afgesloten. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Koentenol 7 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. En de andere kant op, tussen Westpoort en Duivendrecht, 12 kilometer. Dan nog de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk, 4 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie, de rechter rijstrook is dicht. De boekhandelaren van Libris vieren de Nationale Voorleesdagen. Want alleen bij Libris is het voorleesboek van Tim en zijn vrienden... van Harmen van Straten nu maar 4,95. Dus kom langs bij de Libris Boekhandel bij jou in de buurt. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur besteld is morgen al in huis... en vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl, gewoon meer. Alleen bij Libris het voorleesboek van Tim en zijn vrienden voor maar 4,95.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 Iedere maand een factuur die zo de boekhouding in kan. en tanken waar je maar wilt. In welke uithoek van het land je je werk ook doet. Vraag je pas vandaag nog aan op mkbbrandstof.nl Dit is radio 1, de NTR. Brandstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast won dit jaar de zilveren camera voor een serie foto's... die hij maakte in Aleppo, het zwaar getroffen centrum... van de Syrische burgeroorlog. En dat de prijs naar een serie gaat, gebeurt niet zo vaak. En dat maakt hem extra blij, want dat betekent... dat hij heeft gewonnen als verhalenverteller. Hier is Eddie van Wessel. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, en dan zul je net zien, win je eens een keer een prijs? Ben je helemaal niet aanwezig bij de prijsuitreiking, Eddie van Westen? Nee, hoe krijg ik het voor elkaar? Ja. He? Ja. <laughs> zo Waar een, was je zo dan? Een gave. Nee, ik, zat in, ik zat in Zweden, ik werk vanuit Zweden. Daar uh, woon je, hè? Uh, ja, ik, nou, ja, nou, ik woon in Nederland, maar ik werk vanuit Zweden. Dat, maar mijn gezin woont ook in Zweden, dus je ja, automatisch. Uh, woon jij daar dan toch ook wel min uh, of woon meer? Woon ik min of meer, ja. ja. ja, ja. Maar officieel ben ik, uh, ben ik Nederland, uh, Nederlands gevestigd uh, en werk dus ook ja, uh, gewoon over de grens. Dat is eigenlijk altijd mijn werkgebied geweest, hè? het buitenland. Um, en, en wat moet dat gezin dan daar in Zweden? Nou leven. Oh ja. ja, prima. In Op... de bossen. Ja, nou, wij zijn daar uh, bij toeval terechtgekomen. En hebben daar een, een, uh, een mooi huis gevonden. En zijn daar gaan zitten. En, ja, dan, op een gegeven moment heb je het idee van... als je het niet probeert, dan weet je dus nooit uh, of iets uh, een succes wordt. En ik ben niet het type van had ik maar. Hè, achteraf. Dan, dan stap je erin en op een gegeven moment blijkt het dus gewoon een succes te zijn. Ja. Je, je maakt ook beelden daar in Zweden, uiteraard zou ik bijna zeggen. En ja. uh, ik, ik zag een aantal op je site. En dan denk je al snel: oh ja, dat is natuurlijk nodig voor het contrast met de foto's die je maakte in Afghanistan, Irak, uh, Aleppo. Deze man heeft ook Zweden nodig. Uh, nee, ik denk dat je dat helemaal verkeerd ziet. Ja, dat zei je vrouw ook al. Oh, oké. Okay. Nou, dan <laughs> zit het op één dus. lijn. <laughs> nee, ik denk dat ik mijn kamer op iets richt wat me intrigeert. En of dat nou een... een... Dat kan alles zijn. Mm -hmm. Maar het moet mij intrigeren. En als ik in Zweden onderwerpen ga fotograferen... is dat puur omdat het mij interesseert. En ik denk niet als tegengewicht. Mm. Maar nee. het contrast is wel groot, hè? Want ik zie daar die geweldige bossen... en die kinderen die daar aan het ronddolen zijn... En... En daarna de gruwelijke beelden die je maken. Is het contrast zo groot? Nou, zie jij het niet? Nee, ik zie het nee? niet. Nee. nee, ik denk dat ik op een plek als in Aleppo hè, of in mm -hmm. Tsjetsjenië, in Grozny... Uh, uiteindelijk hetzelfde fotografeer. Ik fotografeer het leven van mensen. En in Zweden is nou eenmaal een ander leven. Ja, de omstandigheden zijn iets anders. De omstandigheden zijn inderdaad volslagen anders. Gelukkig mm -hmm. voor een land als Zweden. Mm -hmm. uh, pech voor een land als Syrië. Dat wil niet zeggen dat ik niet gewoon het dagelijks leven vastleg in al zijn facetten, en dat het dan naar de extremiteit toetrekt... in een land als Syrië, ja, dat is niet meer dan logisch... omdat daar ontzettend veel geweld gebruikt wordt. En dus zag ik daar in Zweden wederom mannen met wapen geschud. Nou, ik denk dat dat een, een, een stukje van de Zweedse cultuur is. De jagers, hè? De jagers, en ik heb geprobeerd dat te begrijpen... want ik ben dus helemaal geen jager van mezelf. Ik heb absoluut... Uh, ik, heb, ik heb iets tegen wapens... Um... Maar het zit daar zo diep in de cultuur... dat ik daar dan toch met mijn camera in wil gaan staan... om te proberen om dat te begrijpen. En ben je meegegaan op de jacht? Ja, en dan ga je dus dagenlang loop je door zo'n bos heen... en dan zit je dus met zo'n man daar op, op zo'n zo omgevallen boom... die helemaal ingesneeld is. Dan sta je daar te kleumen en dan probeer je te begrijpen... wat die man daar doet. Mm -hmm. En dan hoor je zijn verhalen en dan vertelt hij dat zijn overgrootvader dat al deed... en dat hij dit geweer, Nou, dat gaat van generatie op generatie... Ja, en dan ineens ga je toch, of niet ineens... heel langzaamaan ga je die man meer begrijpen. En dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben... dat hij op een gegeven moment een, een eland het leven wegneemt. Want dat was of, het, hè, elandenjacht. In dit of? geval was het elandenjacht. Maar ik begrijp wel meer van die cultuur. En ik denk dat begrip is de basis van alles. Hm. Want dat is wat je dan eigenlijk wil. Begrijpen waarom die mannen ja, met z'n allen ja, ja, ja, op het, elandenjacht gaan. Ja. Ja. En uh, dat, dat stond er ook bij. Die wapens gaan echt van vader op zoon. Ja. Die, blijven die blijven in de familie. Geldt dat ook voor die jongetjes, mannen in Aleppo... die je met hun wapens hebt uh, gefotografeerd? Nou, wat je op dit moment uh, ziet in, in Syrië... is dat mensen zich bewapenen op allerlei manieren. Hè. Er is natuurlijk een levendige smokkel vanuit Irak. Hè. Die grenzen zijn helemaal open. Uh, dat, uh, dat, dat grens aan uh, Sunni-gebied. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook de mensen die in Aleppo... Uh, toch wel aan het vechten zijn. Dus ja, die, die wapens komen... Overal vandaan. Een wapen is, uh, als, je, als je daar met een wapen aankomt, ongeacht je uh, gedachtegoed, ben je welkom. Hm. En uh, het gaat zeker niet van grootvader op kleinzoon? Nee, dat denk hm. ik niet. Nee, nee, niet dat soort wapens. Nee. Dat zijn namelijk vernietigingswapens. Dat zijn maar wapens om te doden en dat zijn geen wapens met een culturele waarde. Ik denk dat dat toch een ander. Wat je in Zweden ziet. Dat is toch een andere. Ja. Je zei net, uh, ik, ik, ik heb er helemaal niks mee met de jacht. Ik ben ook geen jager. Toch spraken wij een goede vriend van je, die zei dat jij als die fotografie er niet was geweest, in een vorig leven waarschijnlijk jager zou zijn geworden. Ja, ik denk dat ik ook weet wie dat gezegd heeft. Maar <gacht> ik, ik weet dan ook onmiddellijk hoe die dat uh, waarschijnlijk mm -hmm. zal bedoelen. Is dat ik ben inderdaad op jacht. Maar ik ben op jacht naar mijn gevoel. Hè? En daar gebruik ik een camera voor. En ik fotografeer niet zozeer een, een, een compositie... als wel een, een, een beeld wat ik ergens in mijn onderbuik tegenkom en dat vastleg. He, ik, ik, ik zie iets voor me en dat absorbeer ik. En op het moment dat dat gevoel compleet is, druk ik op de knop van mijn camera. Dus de camera is eigenlijk alleen maar een bevestiging van wat ik al gezien heb. Het is niet zo dat ik uh, um, daadwerkelijk composities maak. Ik ben op jacht naar mijn gevoel. Dat klinkt wel... Ja, ja is misschien moeilijk uit te Heel leggen. Heel poëtisch ook. Ja. Nou, maar misschien is het dat ook wel. Ja. Ik denk, een foto is compleet als het gevoel... wat ik daar gehad heb, mm -hmm. uit die foto komt. Als het dan klopt. Als, als jij als het in, in een beeld hebt kunnen vervatten. Ik, ik ga ergens heen. Ik zie een bepaalde situatie. Eh, ik voel de emoties. Ik leg dat vast. Op het moment dat ik die foto aan jou laat zien... jij krijgt hetzelfde gevoel als wat ik heb gehad toen ik het vastlegde... is voor mij de foto perfect. Is jouw missie geslaagd. En of die foto dan op zijn kop staat... of dat die onscherp is, dat, dat doet er dan niet toe. Mm -hmm. Het gaat om, om de lading die in de foto zit. Er was vandaag weer nieuws, het is dus iedere dag nieuws uit Syrië, Aleppo. Zojuist hoorden we NOS, jouw NOS-collega, Lex Rundekamp. Er zijn tachtig lijken gevonden in de rivier in het zuiden van ja. Aleppo, van jongens, mannen die gemarteld zijn. Die waren al vier maanden vermist. Nou, Je hebt het bericht inmiddels van. Ja, de ik BBC had het uitgeprint en meegenomen, ja. Ja, inderdaad. Ja. Wat zijn jouw gedachten hierover? Wat... Ja, mijn indruk... Uh, um, wat ik niet bevestigd kan krijgen op dit moment... is dat er waarschijnlijk een, een gevangenis... Uh, uh, dat ze een gevangenis moesten opgeven aan, aan de rebellen. En dat iedereen die in de gevangenis zit... Uh, die wordt dan omgebracht. Hm. Ik denk dat dat een scenario denkbaar scenario is. Hoe volg je het nieuws nu op afstand? Um, ja, ik ga eigenlijk gewoon in het nieuws mee. wat iedereen... Uh, ik heb natuurlijk een... Een veel grotere interesse uh, voor, voor een gebied als Syrië. Want je hebt de namen en de gezichten erbij. Ik heb de namen en de gezichten erbij. En als ik bepaalde wijken hoor, dan, dan, ja, dan maak ik me zorgen. Omdat mm -hmm. ik weet dat daar die families wonen waarmee ik ben opgetrokken. Mm -hmm. uh, maar buiten, een land, uh, buiten het land zelf ben ik natuurlijk ook aan handen en voeten gebonden. Ik kan er helemaal niets mee. Nee. Nee. En er is geen contact mogelijk? Nee. Niemand? Heb je met helemaal niemand contact? Nee, nou, met mensen die buiten Syrië zitten. En die krijgen dan via via uh, krijgen ze informatie. Maar dat is veelal toch gelijk aan wat je in het nieuws leest. Ja. Ik heb net alle kranten voor jou neergelegd... met de vraag of jij uh, jouw favoriet wilt uitkiezen... als het gaat om het beeld van de koningin. Ja, ja je hebt me een onmogelijke opgave gegeven. <laughs> ik zie een, een paar hele mooie beelden. En ik weet ook dat er nog hele mooie beelden niet bij zitten... Namelijk, ja, want er was één grote gemis hè, wat jou ja, betreft. Ja, ik miste ik mis de, de beelden van Werry Kroon van, van, van de koningin. En die had ik hier heel graag teruggezien. De hoffotograaf van Trouw, ja. de krant waar jij ook veelvuldig ja, voor werkt. Ja, en die, dus er valt, valt een gat in mijn keuze. Dus eigenlijk het is het geen eerlijke keuze. Dus dan gaat het tussen, tussen een beeld van Vincent Mensel en een beeld van, van Stefan van Vleteren. Ja. Stefan van Vleteren in de Volkskrant, pagina groot. En Vincent Mensel, een aantal beelden van... Uh, hij heeft de koningin veel gefotografeerd, hè? Ja. Uh, heb je dan, uh, zit er één bij waarvan je zegt... Ja, als ik, als ik voor het beeld van Vincent kies, dan, dan wordt het uh, uh, het, het silhouet. Zoals je hem bijna op de munt ziet. Uh -huh. hè, en bijna, en, uh, wat ik helemaal vind, is het licht ook in de ogen. En, die op, en ook het omhoog kijken uh, uh, van de koningin. Dat is een prachtige positie. Ehm... Uh, en de kracht die, die, uh, die Stefan in die foto stopt... Ja, dat is levenservaring, dat is, dit, dat is alles meegemaakt hebben. En ja, een soort natuurlijke uh, ja, rust, een serene rust ja. staat er uit dit beeld. Ja, je Jij noemt... zei ook gelijk van, nou oh ja, dat is een echt Stefan beeld. Ja, maar van... wat is dat? Wat, hoe kan het dat op een gegeven moment een fotograaf zo duidelijk... die ene handtekening heeft? Nou, ik denk ook dat hij uh, de, de essentie van in dit geval uh, de koningin uh, weet te vangen in zijn beeld. En of hij dat dan op 10 meter afstand doet... of heel close-up zoals in dit beeld. Mm -hmm. Ja, soms zit het in hele kleine dingen. Hoe iemand zijn schouder draagt, hoe iemand uit zijn ogen kijkt... hoe een mondhoek staat, en die weet hij feilloos te vangen. Mm. En ja, dat is uitermate knap. En daarom is hij ook heel goed in wat hij doet. Ja. En wat vakgebied. doet Vincent Mensel, heel knap? Uh, Vincent is, ja, ze licht... Fantastisch. De meester van het licht. Ja, ooit. zonder meer. Ja, die man had net zo goed kunnen schilderen. En het het niet dat hij een camera heeft gepakt. <laughs> dus dat, dat zie, zie je terug ook in iedere foto. Mm. En als jij jouzelf zou moeten omschrijven, waarin blink jij uit? Om even uh, heel onbescheiden te zijn. Um, ja, ik denk toch ook gevoel. Mm. Ja, gevoel. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat je voor de, voor de lens krijgt. Nee, ook het gevoel. Ik denk dat, dat het dan ook... Ik zou denk ik ook de, de richting opgaan van Stefan. Als ik een, als iemand mij zou vragen om een dergelijk portret te maken... Kom je, dat, je meer in de buurt van Stefan van Vleteren dan van Vincent Mensel? Ja, dat denk ik wel. Ik ja. hoorde lichte aarzeling. Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het allebei heel erg mooi. <laughs> en ik zou er ontzettend over twijfelen. Want als iemand mij dat zou vragen... denk ik, ja, maar jongens, ik ben helemaal geen portretfotograaf. <laughs> Dus ik denk wel dat ik een paar nachten wakker zou liggen. Maar ik zou uiteindelijk wel heel erg mijn best doen, ja. Ja. ja. Goed, luisteraars kunnen zich bemoeien met ons gesprek. Uh, laat van u hoort, wordt zeer op prijs gesteld. Ga naar onze website radiokunstof.nl Of meld u via Twitter, hashtag radiokunsthof. De tegel ligt daar, met de vraag of die een ja. op een gegeven moment beschreven kan worden. Ja, schrijf het gelijk. Op. Um, en voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Uh, Eddie van Wessel is vandaag de gast in uh, Kunststof. Hij is uh, fotograaf en reist al uh, jarenlang over de wereld. Uh, vaak naar oorlogsgebieden. En uh, de laatste keer reisde hij uh, gans alleen... en verbleef in uh, Aleppo. Uh, en voor de serie uh, die hij maakte... kreeg hij de Zilveren Camera 2012. En meestal gaat die uh, heel belangrijke prijs... toch wel de belangrijkste fotografieprijs... die Nederland kent... Um, uh, naar één beeld. Hè? Maar de jury hecht er in dit geval zeer veel waarde aan... dat de hele serie van jou werd bekroond. En dan lees ik even voor uit het juryrapport... Uh, de totale waanzin van de oorlog, van de burgeroorlog... laat je zien in die serie. En de jury roemt Van Wessel om zijn keuze... om op eigen initiatief naar Syrië af te reizen... en daar de vele kanten van een vuile oorlog te belichten... en spreekt van een indringende, huiveringwekkende fotografie. Wat vind jij ervan dat de hele serie is bekroond? Ja, daar uh, ben ik ontzettend blij mee. Ja? Ja. Ja, uh, ja ik ben een verhalenverteller. Zoals de aankondiging al zei, ik vind het heel belangrijk... dat ik niet met één icoonbeeld het verslag doe van Aleppo. Maar dus meer in de breedte. Dus meerdere facetten van, van uh, zo'n moment uh, het leven daar kan vastleggen. En het feit dat de hele serie uh, bekroond is, ja, dat is uh, voor een, een documentairfotograaf natuurlijk. Uh, ja, je document wordt uh -huh. bekroond. En niet alleen je, je, je, je cover, zeg maar. En je kan je misschien wel voorstellen wat dat voor mij betekent. En, en toch zit er één heel sterk iconisch beeld bij. Dat beeld is ook veelvuldig uh, vertoond toen bekend werd ja. dat jij de prijs had gewonnen. Wil je die foto uh, omschrijven? Volgens mij heb je hem daar. Uh, nee, ik heb hem niet tussenliggen. Met... Oh nee, ik heb hem hier op een uh, iPad. Um, ja, dit is het beeld. Wil jij hem ja. beschrijven? Ja. Ja. Nou, ik, ik, ik, ik denk niet dat ik hem moet beschrijven. Ik denk dat ik uh, uh, um, je kan uitleggen hoe ik hem gemaakt heb. Oké. Okay. He, er ligt een man op de grond in een ziekenhuis in Aleppo. Mm -hmm. He, er was een, een, een bomaanslag of een, een raketaanval. En kort daarna kwamen er drie pick-ups met gewonden binnen. Uh, ongeveer veertien uh, mensen lagen daarop waarvan er nog vier in leven waren. Uh, bleek achteraf. Die mensen zijn er binnen gebracht en uh, nou ja, behandeld, zo goed en zo kwaad als het ging. En zijn daarna op een pick-up naar de grens gelegd. Uh, die grens is ongeveer 60 kilometer verderop. En alle patiënten waren heel zwaar gewond. En als je weet dat ik ongeveer drie dagen over heb gedaan... om vanuit dat gebied in Aleppo te komen... zij zullen zij het wellicht in één dag redden. Maar dan denk ik nog steeds dat geen van deze mensen... Uh, enige overlevingskans maakt. Ja. Het is een man die op de grond ligt, op een brancard ligt. Ja. En uh, heeft zijn ogen open en kijkt recht in de lens. Hoe... Hoe, hoe gaat dat? Ik bedoel, trek jij dan heel makkelijk een camera? Ja, toch wel. Ja, want dat is namelijk de reden waarom ik daar ben. Hm. Ik ben daar in dat ziekenhuis omdat voor mijn gevoel alles wat speelt in dat conflict in zo'n ziekenhuis samenkomt: de, de tragiek van de gewonden, de ontreddering van de, van de mensen, die, van de familieleden, die weten dat iemand in een, in een ziekenhuis voor zijn leven ligt te vechten. De, de waanzin van zo'n oorlog, de lukraakheid van, van zo'n projectiel... wat uit een vliegtuig gegooid wordt... en dus gewoon in dit geval uh, tien en uh, tientallen mensenlevens per dag uh, wegneemt. Mm -hmm. Ik denk dat, dat ik uh, daarvoor ben. Daarvoor ben ik daar met mijn camera. Hoe lang was jij in dat ziekenhuis toen die uh, gewonden binnen werden gebracht? Uh, niet eens zo heel erg lang. Want de, de intensiteit van dit soort incidenten is heel erg hoog. Dus dit gebeurt drie vier keer per dag. Ja. En, en, en jij loopt daar dan rond? Hoe, ja, hoe, ik loop daar rond Ja, Nou, je staat ook buiten, uh, gewoon thee te slurpen uit een uit kopje als dat, uh, dat voor hand is. En je maakt contact met mensen. Ja, hey, iedereen met... is natuurlijk ontzettend druk in de weer. Ja, maar er is ook een, een soort, zijn ook een soort wachttijden. Op een gegeven moment zijn deze mensen die ik heb gefotografeerd afgevoerd op de pick-up naar de En dan wordt het weer een uur stil. En dan uh, komt er weer een, een, een vliegtuig over en wordt er weer gebombardeerd. En dan kom, komen de volgende pick-ups. Hij is een van de vele gewonden hij is die van de vele daar binnenkomt. Ja, en ja. Uh, waarom maakt hij van deze man op dit moment deze foto? Omdat voor mij in die blik, in die armen, hè, die zo om die man heen strengelen... Mm -hmm. proberen, uh, op dat moment wordt zijn keel opengesneden om te kunnen beademen. Want die man is echt doorzeefd door, door, door, door granaatscherven... Op dat uh, moment? Op dat moment. Ja, dat zie je hier. Maar ze zijn op dit moment een, een tjoep inbrengen in zijn keel. Uh, en hij is nog in, bij bewustzijn. En waarschijnlijk in shock. Um, Neemt de man jou waar, denk je? Nou, dat vraag ik me dus continu af. Mm. Van wat zou hij denken? Het is niet eens zozeer wat ik zie. Hè, want ik heb hier mijn gevoel wederom vastgelegd. Voor mm -hmm. mij is dit het moment. Is dit die uitdrukking van die man beantwoord aan die wanhoop? Aan die... Uh, uh, nou ja... Ontreddering. Maar wat mij wel bezighoudt, is van wat denkt zo'n man? Mm -hmm. Wat zou hij denken. Maar dat denk je waarschijnlijk pas nadat je het beeld hebt gezien. Nee. Nee? Want nee. dat denk je op dat moment. Ja. ja, ik werk dus ook met. Ik werk dus niet met, met camera's dat je door de lens kijkt. Maar ik werk eigenlijk met hele ouderwetse zoekencameraatjes. Misschien kees dan wel van vroeger zo'n Kodakje, zeg maar, waar je dan zo'n zo ruitje had naast je kamer, naast je lens waar ja. je doorheen kijkt. Heel ouderwets. <laughs> Maar waardoor je dus een ontzettend sterk contact hebt met hetgeen wat je fotografeert. En ik fotografeer ook met twee ogen open. Hè? Mijn camera verkleint of vergroot ook niet. Dus en je hebt behoorlijk kijkt... grote, heldere ogen. Dus ik neem ja. aan dat de ander dat goed ziet. Dus ik, je... je kijkt iemand echt letterlijk mm. in de ogen op het moment ja. dat je afdrukt. Um, waardoor ja, voor mij die camera heel goed is om, om die intensiteit te vangen. Ja. Maar ben je niet, ik, kan me voor, ik kan me helemaal niet voorstellen... hoe je er dan uh, toch toe kan komen om dat beeld te maken. Ja. Nou, ik denk gewoon dat je daarheen gaat om dit soort beelden te maken. Hm. Want wat had, wat had je anders verwacht dat ik daar ging doen? Ik ga Aleppo in, hm. ik ga naar een frontlinie... ik ga naar de gevolg van bomaanslagen. dan kom je toch terug met dit soort beelden. Ja. Dit is toch gewoon... Uh, wat daar is. Het is pure wanhoop. Ja. En dat wilde ik vastleggen. Ja. Eh, je weet dus niet... Ja, Je weet het eigenlijk wel. Deze man leeft niet meer. Wat mij... Nee. Het zou, zou me heel erg verbazen... als deze man nog in leven is. Hmm. En ja. hoe gaat het daar in zo'n ziekenhuis aan toe? Ik bedoel, die man... zijn keel wordt opengesneden. Om, uh, voor wat? Dat, waarom, ze denken toch nog wel dat ze iets kunnen doen. Soms denken ze dat echt... En soms doen ze het alleen maar voor de familie. Zijn familie stond hier ook bij? Er zijn altijd familieleden uh, die daar natuurlijk... Uh, want iemand heeft die pick-up gereden, ja. bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die niet gewond was. Nou, Dat zijn veelal uh, familie, buren, relaties. Die, uh, alleen al voor de familie uh, uh, zouden ze alles doen om zo'n man te redden. Ja. Ook al weten ze misschien al voordat ze beginnen... dat het schijnbaar ja, bijna hulpeloos is. Het zijn niet alleen maar artsen die daar werken. Hè? Er nee. zijn er maar een paar. Er is sorry, één arts. Dus één, één arts en de rest zijn, is medische staf. Ja, uh, die doen wat ze kunnen. Uh, om helemaal bij het begin te beginnen van jouw Aleppo-verhaal. Uh, je bent daar alleen naartoe gegaan. Ja. Um, en je hebt niet voor de gemakkelijkste route gekozen. maar voor de gevaarlijkste, namelijk vanuit Irak en niet vanuit Turkije. Mm. Nou, het is niet de gemakkelijkste route, maar in mijn beleving wel de veiligste route. Omdat ik uh, een, ja, al heel lang in Irak werk en daar dus ook uh, hele goede contacten heb. Ik kan natuurlijk op een vrij eenvoudige manier in Turkije de grens overlopen naar, naar Syrië, wat mm -hmm. veel collega's doen. Maar vervolgens weet ik dus niet wie ik daar tref. Als je daar de grens over gaat. Exact. En ja. als je vanuit Irak gaat, dan ja. weet je toch ook niet wie je treft, of wel? Jawel, jawel, want ik heb daar mijn netwerk. En deze mensen die helpen mij om uiteindelijk op de plek te komen waar ik wil. En dat is een redelijk voorspelbaar proces. En dat zijn dus mensen in Irak met wie jij altijd contact bent blijven houden. Ja. En uh, die wijzen jou dan de route of gaan met jou mee? Want die gaan met mij mee op een, tot, tot een bepaald punt. En dan, uh, ze hebben mij toen overgedragen aan het Vrije Syrische leger. Aan een unit hè, die dus ook bekend was. Waarmee je dus onderling ook wachtwoorden afspreekt. Dat je weet dat je de juiste man tegenover je hebt. Want ik begreep dat jouw Iraakse fixer, met wie je veel samenwerkt, een soort gids ja, ja. uh, en tolk... dat hij zei van nee, het is te gevaarlijk. Ik ga niet met jou mee. Uh, mijn, mijn eigen, mijn vaste fixer, waarmee ik altijd in Baghdad werk. Uh, ja, en nou dan moet ik ook zeggen dat wij... bij het vorige project een redelijk traumatische ervaring hebben gehad. We zaten toen midden in een bomaanslag in Baghdad. Waardoor... Uh, uh, ja, dingen gigantisch uit de hand liepen. En hij, daar, ja, hij is daar heel erg van geschrokken. Meer dan jij? Um, ja, meer dan ik. Ja. En hoe verklaar je dat? Nou, ik denk dat ik daar ben als journalist, als fotograaf... om dingen vast te leggen. En hij ziet uh, zijn medemensen uh, het slachtoffer worden... van een, iemand die zichzelf opblaast. Hm. Ja, maakt dat veel verschil uit in het hoofd... dat jij je werk aan het uitoefenen bent? Of heeft het ook te maken met dat het zijn volk is... Ik dat, dat het, ja, ja, ik denk dat dat wel scheelt. Ja. Heb je daar dan ook gesprekken over met hem? Ja. Op zo'n manier? Ja. ja. Kijk, voor hem is iedereen uh, uh, bijna familie. Hè? Voor zijn gevoel. Want ja, je probeert met z'n allen probeer je dat land op poten te zetten. Mm -hmm. En uh, er is een enorme frustratie dat er dus partijen zijn die dat niet willen. Uh, en ik ben daar om daar verslag van. Dus ik heb een heel duidelijk doel. Mm -hmm. Ik wil uh, vastleggen wat daar gebeurt. En hij wil eigenlijk alleen maar gelukkig zijn. En dat wordt niet toegestaan. Hm. Dus ik denk dat het voor hem veel frustrerender is... en veel zwaarder is dan voor mij. Ja, omdat jij ook weet waar je naartoe gaat en uh, weer terug teruggaat. Nou ja, ik heb de luxe om er na twee weken weer uit te stappen. Hm. En die luxe heeft hij natuurlijk niet. Ja. Dus hij besloot om uh, niet met jou mee te gaan, hm. dit keer. En nee. um, hoe zwaar is dan de afweging voor jou om het dan dit keer in je eentje te doen? Nou, ik heb uiteindelijk heb ik iemand gevonden. Uh, uh, ik, ik train uh, uh, in Irak uh, jonge journalisten, hè, fotografen, journalisten. Judith Neuring, ja, van Judith. Trouw is ja. daar een ja. uh, schoolje ja. begonnen. Ja, en jij bent ja. een van de docenten. Ja, inderdaad. En dat doe ik met ontzettend veel plezier. En je ziet daar dus ook ontzettend, heel veel talent liggen. Uh, wat wat uh, bijna geen kans heeft op onderwijs. Er uh, zitten een aantal hele uh, goede mensen tussen. En uiteindelijk is er iemand naar voren gestapt. Uh, en uh, daar, wij zijn samen op pad gegaan. Ja. En hoe lang heb je er vervolgens over gedaan om van Irak naar Aleppo te komen? Um, hoe ik hoe groot is die al... afstand eigenlijk? De afstand is denk ik vanaf de grens, ik denk ongeveer 400 kilometer. En hoe lang heb je erover gedaan? Ik um, Denk een dag of zeven, acht. Ja. En dan ben je vanaf de grens onder de hoede van het Syrische vrije Syrische leven? Nee, nee eerst, eerst, het eerste gedeelte uh, is Koerdisch. De PKK is daar eigenlijk min of meer aan de macht in ja. het noorden van Syrië. Um, nou ja, goed, ik heb daar... Uh, van oudsher al van een, van een aantal reportages die ik gemaakt heb, uh, uh, toch contacten van. Die hebben ons geholpen. En uiteindelijk uh, zijn we naar het vrije Syris leeg gegaan. Maar hoe gaat dat? Als je zegt, ik heb contacten. De, ik bedoel, dat land is immens. Zijn er dan, wat je net zei, zijn er dan wachtwoorden? Of hoef je dan maar een naam te noemen? Of iets te zeggen waardoor... Die Koerden weten, oké, okay, dit, dit, dit is een Nee, je wordt, je, je wordt door, door bepaalde mensen wordt je, word je naar voren geschoven. Die zeggen oké, okay, deze man wil daarheen en ik hm. wil dat je hem helpt. En dat zijn mensen met een autoriteit uh, die andere mensen respecteren. En die, die uh, hebben daar de macht. Hm. En ja, het is dus tegen alles in als er iets met mij gebeurt. Ja. Je bent onverzekerd, hè? Als je daar... ja. ja, je bent niet te verzekeren. Nee. Want hoe nee, duur de, de, zou dat zijn? Want voorheen was dat ik bedoel, een beetje journalist was verzekerd, toch? Ja, maar dat is, inmiddels is dat, is dat een illusie. De premies uh, lopen uh, ja, tot, tot 1000 euro per dag. En er is inmiddels geen redactie die dat kan, zeker wil betalen. Mm -hmm. Dus op het moment dat je ervoor kiest om dit soort verhalen te maken, dan uh, ga je toch wel redelijk onverzekerd de pad. Ja. Ja. En uh, toch besluit jij dat te doen? Ja. En waarom? Ja, omdat een verzekering uiteindelijk geen verschil maakt. Als er iets gebeurt en ik ben verzekerd... maakt dat voor mij veel uit. Nee, voor jou niet. Want er komt geen helikopter Syrië in vliegen om mij weg te halen. De ANWB komt mij niet redden als er iets anders <laughs> gebeurt. Dus, dus dat, dat, zijn allemaal, dat zijn zekerheden die in deze wereld gelden. Mm -hmm. Maar in een, in een land als Syrië... helemaal niet werken. Ik moet je even onderbreken, want er, zijn, er is verkeersinformatie. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn afgesloten. Er staat drie kilometer file. En dan is er een slecht wegdek op de, op de A9 Amstelveen richting Diemen. Bij Knopendiemen, daar is ook de rechte rijstrook dicht. Er staat een file achter van zeven kilometer. En daarom loopt het ook vast op de A10, Ring Amsterdam West. Uh, tussen Knopend Meer en de Koentunnel, acht kilometer. NTR Speciaal voor iedereen. En ik spreek met Eddie van Wessel. Hij kreeg, uh, is het nu een week geleden of twee weken geleden... dat de zilveren camera werd uitgereikt? Hij was er alleen niet bij in uh, Den Haag. Uh, maar de prijs heeft hij wel degelijk gewonnen. Uh, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in, uh, in Nederland. Uh, die heeft hij gewonnen met een serie die hij maakte in uh, Aleppo, uh, Syrië... waar hij in eentje naartoe trok. Acht dagen heb je erover gedaan om van uh, Irak naar uh, Aleppo te komen... Uh, had je daar iemand waar je naartoe ging? Had je een heel duidelijk doel? Nee, ik had uh, een paar namen uh, en een paar telefoonnummers. En op dat moment was er nog enigszins communicatie. En die contacten lopen dan via een, een, een, een, een, een, een, iemand hier in Nederland. He, ik bel naar Nederland. Die man belt naar Syrië, dat is ook in Syrië. Vervolgens komt hij met een wachtwoord terug en hij belt mij weer... Nou ja, en op die manier, dus alles loopt indirect. Aha. Ik heb geen rechtstreeks contact met die mensen. En toen? toen de eerste dag in Aleppo, beschrijft hij eens, hoe was dat? Uh, nou, je, je gaat er heel langzaam naartoe. Hè. Je slaapt één of twee nachten in een boomgaard. Uh, en dan hoor je de vliegtuigen al overkomen. Dus je, je, je went al wel vrij snel aan, aan de intensiteit die langzaamaan toeneemt. Uh, Aleppo zelf was vrij radicaal, want ze zetten mij eigenlijk gelijk op de frontlinie in Salaheddin. En um, daar ben ik dus begonnen. Dus ik ben eigenlijk op het En wie zijn meest... ze trouwens? Ja, dat zijn dus mensen van het Vrije Syrische Land. Okay. Die hadden zoiets van: oké, okay, deze fotograaf komt om hier de oorlog vast te leggen. Ja. Dat is wat je kan krijgen. Meekom. Kom mee, want hier gaat het om. Het duurde een paar dagen voordat ik eigenlijk begreep dat het daar niet om ging. Ja, natuurlijk, uh, beelden op de frontlinie, uh, soldaten die schieten, soldaten die omkomen, horen bij een verhaal van een oorlog. Mm -hmm. Dat ze wel zijn. Uh, maar ik vroeg mij steeds meer af: wie zijn die soldaten? Ja, dat zijn eigenlijk nou ja, dat is de bakker, uh, dat is de, de slager, dat is de, de monteur. Ja, dat zijn nu de soldaten. In een, nou ja, misschien wel een aantal maanden daarvoor hadden ze een heel ander leven. Ja. Dus ik was veel meer geïnteresseerd in, in, de mens, uh, in, de, in de mens, in de soldaat. En ik ben steeds verder bij die frontlinie vandaan gegaan en terechtgekomen bij een soort burger burgerhulpposje die voedsel uitdeelde aan mensen als dat er was... die uh, naar huizen toe gingen als er gebombardeerd werden... Om, om te proberen om de slachtoffers eruit te halen. Bij mensen in de schuilkelders ging kijken of, of de mensen gewond raakten. Want hoe en, gaat dat dan? Hè? Want je bent dus onder hun hoede... Um, in hoeverre, hoe dwingend zijn zij in wij willen dat jij deze beelden maakt? Ja, ons? totaal niet. Niet? Nee, totaal niet. Ze nemen je gewoon mee naar de frontlinie en zeggen oké, okay, uh, dit is het, dit is de oorlog. Nou ja, en daarna kun jij je gang gaan. Ja, kort door de bocht is het als jij gek genoeg bent om hetzelfde te doen als wij, dan ben je van harte welkom. Hm. Alleen zij zijn dan met een ander doel. Zij willen de mensen uh, helpen uh, en, uh, en van voedsel voorzien. En ja, ik wil dat fotograferen. Kun je een beeld laten zien dat je uh, vrij in het begin daar maakte of beschrijven? Een van de eerste foto's. Uh, ja, ik kan, maar. Ik heb niet, dat beeld heb ik niet bij me. Want het beeld wat ik bij me heb, dat uh, varieert van, van uh, Tsjetjenië, Irak en Afghanistan. Oké. Okay. <laughs> maar uh, Aleppo, ja? misschien heb je iets in je hoofd. Nou, maar... nee, wat, ik, wat ik op zich wel een mooi beeld vond, die ik redelijk uh, in het begin gemaakt heb, is, ja. is dat mensen en strijders op een gegeven moment in portiekje staan. Omdat de, de helikopters boven, uh, boven de stad cirkelen en die zoeken dus doelen. En dat is dus s avonds uh, dat het bijna donker is. En dan staan die mensen. Uh, staan uh, met elkaar te praten. En dan zie je dus ook dat het vrije Syrische leger... in dit geval de, de groep waar ik mee was... en de bewoners, dat zijn dezelfde mensen. Want ze kennen elkaar als buren. Alleen één draagt een wapen en de ander niet. Dus, uh, en dan staan ze met elkaar te vergaderen over... nou ja, wat, wat, uh, wat kunnen we nu doen? Want op het moment dat zo'n helikopter omdraait... Ja, dan, uh, dan moet je dus wegwezen. Maar op hetzelfde moment wil iedereen zien... waar zo'n helikopter op schiet. Want daar moet hulp heen. Ja. Dus het is een kies uit twee slechte situaties. En dan zie je zo'n man die staat dan op zijn mobieltje, staat die, probeert die ontvangst te krijgen. En dat licht van dat mobieltje valt op zijn gezicht. Oh ja. En onderwijl zie je in de achtergrond zie je mensen met elkaar in, in, in overleg. En ik vond het een heel typerend beeld. En dan zie je in de achtergrond zie je die helikopter. En in een volgend beeld zie je dan dus ook die strepen. Dan zie je die, die lichtbanen die zo'n helikopter. Die, die raketten die geven dus rode strepen door de, door de lucht. Die heb ik dan gefotografeerd. En ben je dan eigenlijk vanaf moment uh, één aan het uh, fotograferen? Of... Nee, ik fotografeer niet veel. Nee? nee? Nee, ik kijk heel veel, maar ik fotografeer relatief weinig. Omdat je echt, wat je, zoals je het net benoemde, op zoek bent naar je gevoel. Je ademt en absorbeert dat ja. wat daar ja. is. Ja. En pas Gaan als dat gevoel compleet is, heeft het voor mij zin om op die, op die knop te drukken. Want ik kan natuurlijk heel veel foto's maken. Maar dat voegt niets toe, want het zijn allemaal foto's die het niet zijn. Dus waarom zou ik mijn energie, mijn concentratie, uh, uh, in mijn geval film... want ik, ik heb voor een deel op film gewerkt, het grootste deel zelfs... waarom zou ik dat verspillen aan iets wat ik achteraf niet voldoende vind... Voor mensen die geïnteresseerd zijn... kunnen natuurlijk altijd naar jouw site gaan, wessel.com. ja, wessel.com. Ja, Wessel en daar ja. staan uh, nou ja, al die foto's die je nu bespreekt, beschrijft... Ja. die staan daar op. Dus uh, je fotografeert eigenlijk helemaal niet zo heel veel... Nee. Als, je, als je daar bent. En wat voor contact maak je? Ben je in met ze in gesprek... of ben je de hele tijd zo'n beetje bij ze in de buurt? Kies je uiteindelijk voor één iemand? Hoe, hoe, hoe beweeg je je daar? Um. Ja, ik absorbeer. Ik sta eromheen. Ik, ik uh, bekijk de situatie. Uh, ik breek niet snel in. Nee. Ja. nee, Ik ben niet snel een partij in, in, in zoiets. Omdat dat normaliter ook niet het geval zou zijn. En buiten die moment, als je binnen zit... ja, dan, dan maak ik wel grapjes. Gewoon in het Nederlands overigens, die ze niet begrijpen. Maar... In het Nederlands ja, in je eentje? <laughs> ja hoor, nee. Dat is zo... en zij, zij maar, zij, maar op een of andere manier begrijp je elkaar... <laughs> En dan, dan beginnen ze Arabisch tegen mij te spreken. En ja, dat, dat, dat is dan ook wel weer heel leuk. Spreek jij Arabisch? Eigenlijk? Nee, ik versta al een heel klein beetje. Mm -hmm. Maar ik, uh, ik spreek het niet. Nee. Engels? Uh, uh, ja, er zijn altijd wel mensen die toch Engels of een beetje Frans of een beetje Duits. Ja. Maar er is dus eigenlijk geen taal waarin je met ze kunt communiceren. Ja. Jawel, uiteindelijk wel. Want ik heb natuurlijk die jongen, hè, die student ja, van mij, ja, die was mee. Ja, dus, dus, uh, Tolk. Ja, ja. Maar goed, die, had natuurlijk ook, uh, uh, ja, die is er niet altijd bij. Jouw bloedeige vrouw, Marian, vertelde ons dat, je, uh, dat jij op kunt gaan hè, tussen de mensen. Zo kwam het een keer voor dat zij uh, op Schiphol uh, jou opkwam halen. En, en toen liep ze jou gewoon voorbij. Hij was vies, zegt ze. Hij had een lange baard, droeg een Afghaans petje en een lang dekenachtig kleed om zich heen. In Irak draagt hij geen sjaal om het hoofd. Nee, hij een sjaal om het hoofd en een nee, jalaba. Ja. Nee, ik denk ook dat dat... De, de, de, ja, misschien wel de... Uh, je, moet, je, moet, uh, je moet opgaan in waar De je kunst, wou je zeggen. Ja, de kunst. Ja. Ja. Gewoon opgaan in... Toch zal iedereen je er gelijk uitpikken, hoeft of niet? Dat ja, natuurlijk. Maar minder als dat ik daar als... Uh, journalist met een hele grote camera op mijn buik uh, uh, sta te staan. Want dan ja. beheers ik ineens de situatie. En dat is wat ik ten alles. En ik wil mezelf ook niet als fotograaf introduceren. Je hebt je cameraatje onder je oksel. Ik vroeg me af hoe dat zit eigenlijk. Ja, nou, die hang je hier onder je jasje en je pakt hem als je hem nodig hebt. Gewoon dat hele kleine f-hondertje ja, is geloof ik. Ja, een heel, een heel, een heel klein, klein uh, mm. cameraatje. <laughs> en ik vind dat heel belangrijk, omdat ik daar kom als mens en dat deze mens dan ook een camera bij zich heeft, dat is dan uiteindelijk een stap verder. Mm. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf introduceert... als iemand die belangstelling heeft voor wat daar gebeurt. Want dan kom je namelijk niet alleen iets halen. Heel veel, of heel veel collega's, uh, of heel veel... er zijn collega's die dus met een camera daar staan... en die komen alleen maar in beeld halen... Hm. En ik denk niet dat dat de juiste instelling nee, is. Je voldoet ook niet helemaal aan het beeld van uh, de oorlogsfotograaf... zoals ze wel vaker op precies die stoel hebben gezeten. Okay. Want dat is toch bijna een prototype ook. Hè? De, uh, nou, Laat ik ze niet allemaal over scheren... maar het zijn vaak uh, mannen met uh, een, een drankprobleem op seksbelust... en met iets te veel testosteron. Oké. Okay. Ja, nou... Ja. Die ken je ook wel. Die zijn er, maar die zijn er toch in ieder beroep? Die zijn er in ieder beroep, maar ik denk wel dat er. Nee, nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook bijna niet anders. Uh, als je dat vak uitoefent, dan zal er toch ook wel eens. Uh, moet er iets afgereageerd worden. Dat is trouwens ook vaak wat je dan te horen krijgt. Als je die ja. Jawel, maar stelt. adrenaline is ge, absoluut geen garantie, uh, want daardoor verlies je dus ook je focus. Mm -hmm. Dus ik denk dat je veel beter een stapje terug kunt doen en kunt zeggen: van nou misschien moeten we een rondje omlopen. Hmm. We spraken Judith Neuring. Haar naam viel al eerder, ja. Van Trouw. Je werkt veel met haar samen. En uh, zij zei ook van... hij kent uh, dat clubje wel. Heeft daar misschien ook wel toe behoord. Maar heeft heel duidelijk... voor uh, een andere richting gekozen. Was dat een moment eigenlijk? Dat je dacht van... Uh, dit is niet hoe ik wil zijn. Want daar hoort natuurlijk ook een dosis cynisme bij. Nou, in de tijd dat ik begon, hè, in, in het gebied waar ik, nu, waar ik nu werk... dat was in, in de, tijdens de Bosnië-oorlog, uh, was ik inderdaad meer belust op, op het moment. Hè, meer op zoek naar, naar de actie en naar, de, naar het conflict. Bosnië was het eerste oorlogsgebied, hè? Dat was, je... Ja, dat was mijn eerste oh. oorlogservaring. En daar heb ik al ontdekt dat als, als mensen op me schieten... dat ik weliswaar de angsten heb, maar dat ik dan nog steeds kan functioneren... en mijn camera kan bedienen. Dus het is een hele goede leerschool voor mij mm -hmm. geweest... Daar ben ik ook achtergekomen dat het werkelijk verhaal niet op de frontlinie ligt. Oorlog is eigenlijk de, de meest bizarre manier van communicatie. Je, schie, je praat niet met elkaar, maar je, je, je doet elkaar geweld aan. Je schiet op elkaar, maar het is ook communicatie. En uiteindelijk uh, komt al die tragiek dan in het dorpje erachter. Valt alles samen, want daar woont de familie. Uh, daar woont het gezin wat de vader verloren en heeft. En daar wil jij zijn. Ik denk dat, dat daar uiteindelijk het verhaal ligt. Want mm. daar, is het dus ook, uh, daar zijn ook de grote misverstanden in het onbegrip onderling ontstaan. Dat dat dan uiteindelijk in een oorlog uitgevochten wordt. Als we die een... familie gesproken. Ik heb hier nog een ander beeld uh, van jou. Het gaat om een uh, PKK-strijder. Uh, Even kijken, dit is hem, ja. Um, een portret van een, een man... ook met uh, zijn geweer in zijn hand... en de familie daaromheen. Ja. Uh, wat weet jij van deze man? Wat is dit voor man? Um, dat is een van de mensen waar ik een tijdje mee opgetrokken heb... in Noord-Syrië. Ik heb bij deze familie gewoond. Uh, geslapen, twee nachten. En... Uh, ja, hij is een PKK-strijder. Hm. En gelooft heilig in het groot Koerdistan. En is daar... Uh, ja, zal daar alles voor doen. En dat straalt hij ook uit. Hij staat daar met zijn wapen en zijn hele familie achter hem. En met een vriendelijk hoofd trouwens. Ja, al, ja het, is een hele, het was ook een hele vriendelijke man. Een sympathieke man. Ja, ja maar met zijn eigen ideologieën. Ja. En die familie daaromheen, de, uh, ze zitten daar zo op de grond... en iedereen, niemand kijkt echt ongerust. Nee, want die wapen staan daar gewoon tegen de muur de hele dag. Iedereen is gewend aan wapens, iedereen is gewend aan, aan zichzelf verdedigen. Uh, net zoals dat iedereen daar waarschijnlijk gewend is aan onderdrukking. Hm. Ze zijn natuurlijk jarenlang, uh, voordat uh, Assad uh, min of meer een stukje autonomie aan dat noordelijke gebied gaf uh, tijdens het conflict, heeft Assad ze natuurlijk uh, onderdrukt. Dus uh, zij hebben alles al gezien. Wat betekent dit beeld voor jou? Uh, is voor mij een herinnering. Hm. Ja, ja. En ik kijk inderdaad meer. En wat naar voor de... herinnering? Want ik zie een, een lichte glimlach. Ja, bij... nou, ik, kijk, jij focust onmiddellijk op, op klasnikov, Maar ik kijk veel meer naar zijn gezicht. Ja. Want ik zie de man, ik zie niet zijn wapen. Nee. Want die, nou baan... ja, maar, nee, maar ik al, zei ook al dat het zo'n sympathieke blik is ja. die hij heeft. Ja, ja. Dus dat... Ja. Nee, hij ging, hij ging wachtlopen en hij, hij poseerde voor mij met dat wapen. En ja, voor mij is het, is het een... Is het, ja, bijna, ik wil het niet zeggen een kiekje, hè? Want dat, dat is het niet. Maar het is wel voor mij een aandenken. Mm. En dat hij dat, dat wapen op zijn buik heeft, ja, nou ja, dat hoort ook bij zijn leven daar. Maar het moet meer zijn voor jou dan een kiekje... want je hebt hem wel op je site geplaatst. Dus het is, staat voor meer, of niet? Nou, nee, ik denk juist ook dat die tussenmomenten heel belangrijk zijn. Juist, die zit hem vaak in kleine dingetjes. Zo'n omaatje die daar tegen de zijkant trots naar haar hè, kleinzoon zit te kijken. Of... omaatje is waarschijnlijk nog geen vijfde. Nee, het omaatje is inderdaad <laughs> vaak jonger dan, dan dat ze eruit ziet. Uh, ook dat komt door het zware leven wat ze daar hebben. Maar ja, ik, ja misschien moet je niet, niet, niet kijken naar... Want iedereen kijkt naar het wapen. Hm. Ja, iedereen wij in de westerse ja, wereld ja. waar je toch niet zo heel vaak wapens nee, ziet. Nee, nee. Ja. Maar jij, zie jij die wapens eigenlijk nog? Ja, tuurlijk zie ik ze. Hm. Tuurlijk zie ik. Ik, ben, ik ben me er ook pijnlijk van bewust wat ze kunnen aanrichten. Maar ik weet ook dat ze er daar gewoon bij horen. Totdat die oorlog bij, uh, voorbij is, zullen wapens uh, het straatbeeld beheersen. En zelfs de huiskamers, zoals je hier ziet. Hm. Um, zoals gezegd, uh, we, we spraken je vrouw. En uh, ze vertelde ons de, dat ze zich een moment herinnerde... dat ze een ontzettend chagrijnige bui had. Ze, jullie hebben bijna dagelijks contact... Ja, indien dat, mogelijk. Hè? Als dat mogelijk is, uh, ja. ja. Hebben jullie iedere dag ja. contact? Want er zijn drie kinderen, uh, ja. 17 en een tweeling van, uh, van 12. Ja. En uh, ze belde je op een gegeven moment op, want ze hadden een chagrijnige bui. Uh, ik sta er ook altijd alleen voor, uh, riep ze door de telefoon. Want er waren net kinderen met poep onder hun schoenen die de, de, het huis binnen waren gekomen. En uh, alles ging mis, dus ik uh, ging hem bellen met de boodschap. Ik moet ook altijd alles alleen doen. En die keer is hij heel kort aan de telefoon en zegt... ik bel je zo terug. Dus ik nog kwaaier. Belt hij me terug en legt uit waarom hij me niet te woord kon staan. Hij was net een taxi ingestapt met een moeder en een zieke baby. Op het moment dat ik belde, stierf het kindje. Hij zat dus met de moeder in shock... en wiegde haar heen en weer met het kind in de armen. Eddie zegt, zeg het maar lieverd, wat is er? Ja, dat is, uh, is in Bangladesh geweest... Uh, ik maakte daar een verhaal over de, uh, over de Rohingya's. Mm -hmm. Het zijn vluchtelingen uit Burma. Die uh, aan de kant van Bangladesh een werkelijk onmenselijk bestaan hebben. En daar heb ik een reportage over gemaakt. Ja, ja dat was uh, een verhaal voor artsen zonder grenzen. Uh, ik zou daar een kortere tijd blijven. Uh, uh, maar het, het boeide me zo dat ik uh, uh, daar eigenlijk... Ik ben daar een week of drie geweest. Ik ben daar met die mensen gaan, uh, gaan leven. Ehm... Uh, en heb daar geprobeerd uh, hun verhaal te vertellen. Ja. Ja. Maar, dat... nou, maar, maar hoe, hoe gaat dat in jouw hoofd dan? Hoe kan je dan uh, je vrouw terugbellen van zeg maar lieverd, wat, uh, wat is er? Ja, ik denk gewoon ik denk dat, dat dat gewoon moet. Hm. Kijk, op het moment dat ik in Bangladesh wil, ben... wil niet zeggen dat alles wat er dus thuis gebeurt, daardoor minder belangrijk is... Dat zijn twee verschillende werelden. En die moet je op dat moment met elkaar combineren. Op het moment dat er iets gebeurt voor mijn lens... wil dat niet zeggen dat ik me daardoor een vrijbrief geef... Om, om, een, om anders tegen mijn gezin te reageren. Maar kost dat dan niet geen moeite? Of het... Nee, ik denk, zodra je accepteert dat alles mogelijk is... dat mensen elkaar dingen kunnen aandoen... wat je zelf niet eens durft te bedenken... dan is het leven in al zijn facetten compleet. Hm en is het maar net op welk niveau je jezelf bevindt. En dat is een manier om er mee om te gaan. Of is het ook een karakterkwestie? Heb je daar enig idee van? Waarom, uh... ja, ik krijg heel vaak de vraag van, goh, Eddie, hoe, hoe, hoe, hè, wat doet het nu met je? En Iedere keer raakt het me. Mm -hmm. Want ik geloof dat je jezelf heel erg moet openstellen. Want je weet, ik fotografeer mijn gevoel. Ja, dus als precies. Ik het niet en ik, voel, ik zie het ook aan je, wat er allemaal gebeurt. Dus... Op het moment dat ik het niet voel, kan ik het ook niet fotograferen. Mm. Zo simpel werkt het bij mij. Ja, en dan krijg je automatisch de vraag van... maar dan, dan, dan moet je inmiddels volslagen krankzinnig zijn. Mm. Door wat je gezien hebt. Ik denk dat het niet zo is. Nee, want het is ook dat... niet zo, Zij je fout dat als jij dan thuis komt dat, je dan, dat de kinderen op hun uh, kousenvoeten moeten rondlopen. Dan ga je gewoon weer gezellig meedoen. Ja, maar daar geniet je dan toch van? Mm. Ja. Nee, als je nou de, de waanzin als uitgangspunt neemt... Dat is wat je doet. Ik denk dat dat is wat ik doe. Mm. Ik denk dat alles... Alles wat mogelijk is, alles. Op het moment dat je dat geaccepteerd hebt, dan is alles verklaarbaar. Hm. Maar goed, wat, wat, uh, uh, wat is dat? Ik bedoel, uh, uh, uh, Het klinkt goed van de waanzin als uitgangspunt nemen... maar daar moet je dan ook maar van doordrongen zijn en daar... Uh, yeah. uh. Ja, ik denk niet dat ik je dat uit kan leggen... zonder dat ik je bijvoorbeeld meeneem naar een land als Syrië... Want je, je bekijkt het hier vanuit je, je perspectief, vanuit je beschavingsperspectief. Je hebt een bepaalde norm, je hebt een bepaald uh, iets als, als richtlijn. Maar als die richtlijnen er nu niet zijn, dan kan toch alles? Ja. Je vrouw zegt ook, het heeft ons leven in zekere zin verrijkt. Dat hoop ik. Dat hoop je? Ja, ja. Maar is dat te omschrijven? Want in welke zin heeft het jouw leven verrijkt? Nou, ik denk dat ik uh, in staat ben om het leven in veel meer facetten te zien dan veel andere mensen. Mm -hmm. En nou, ik moet zeggen dat ik me daar wel heel gelukkig mee voel. Mm. Ik, ik kan je een voorbeeld geven. Op een gegeven moment vroeg, vroeg een, een, iemand me tijdens een, een lezing... van hoe komt het dat jij je als fotograaf hebt ontwikkeld? Hè? Dat je een betere fotograaf bent geworden. En dan denk ik niet zozeer dat ik een betere fotograaf ben. Want die, die camera is een kastje met een lensje ervoor en een klikklak. Dat, dat. Uiteindelijk is dat een heel simpel principe. Maar omdat je uh, um, je als mens ontwikkelt... ga je dingen zien die je eerder niet zag. En ga je dus ook andere gedachten hebben. Ga je dus ook andere afwegingen Heb je daar maken? een concreet voorbeeld van? Um, ik weet nog dat onze eerste Mark geboren werd. En dat ik daarvoor uh, on, heel uh, bang was voor het feit hè, dat er zoveel verantwoording in mijn leven kwam. Uh -huh. Na dat moment was ik in staat om iedere vader te begrijpen die ik fotografeerde. Daarvoor vond ik dat veel moeilijker. Want ik had nooit die verantwoording gehad. En dan geef ik het even, leg ik het even uit aan ja. een heel alledaags onderwerp... wat waarschijnlijk heel veel mensen hebben meegemaakt. Op die manier ontwikkel je je als mens. En misschien sta je er wel nooit bij stil. Hè. Je gaat je hele leven door en uiteindelijk nou ja, weet je natuurlijk veel meer dan uh, toen je 15 of 16 was en je dacht dat je de hele wereld aankom. En dan is het natuurlijk echt van een andere orde... ook als je die moeder, dat beeld dat, dat je vrouw omschreef aan ons... Uh, is dat van een andere orde dan wanneer je er zelf nog geen kinderen had gehad? Nou ja, de, de tragiek is natuurlijk... Uh, uh, dat er voor zo'n vrouw geen redding is hm. uh, voor, voor zo'n kind. Er is, er, is geen, er is geen dokter, er is geen ambulance, er is helemaal niets... Dus, dus ja, die wanhoop, uh, daar probeer ik me in te verplaatsen. Ik probeer dat vast te leggen, ik probeer dat te zien. Maar ik weet ook dat ik haar gemist niet voel. Omdat ik he, dat dus ook niet meegemaakt heb. Ik zie het wel, maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Mijn kinderen leven allemaal nog. Er is nog een ander uh, heel erg mooi beeld... Um... Met een, het is ook een verschrikkelijk beeld, maar het, is, uh, het, zie, het ziet er heel erg prachtig uit. Het, het, is, het gaat om een uh, drugsverslaafde. Oh, die heb je daar. Ja, die heb ik inderdaad heb ik wel als print meegenomen. Bladeren we er even doorheen. Uh, ja. In Kabul ja, is het. Ja, dat ja, beeld. Ja. Um, in Kabul, in een uh, kelder van een cultuurpaleis. Ja, ja. Ik zal je dan het andere beeld ook. Uh, ook... Kijk, dit is eigenlijk de locatie. Uh, hè, we, zien, we zien de, de, de katakom, de, de gewelven van, een, van het voormalig uh, Russisch cultuurcentrum. Wat helemaal plat gebombardeerd is in Kabul, de hoofdstad mm -hmm. van Afghanistan. Uh, iedereen had mij afgeraden om daar naartoe te gaan. Omdat daar nou ja, honderden junks leven die nou, niets te verliezen hebben. En daardoor nou ja, zich, zich, uh, ja, ze nemen je spullen af en... Uh, dat is dan honderden. Honderden. Opiumverslaafden. Ja, opiumverslaafden. Die leven daar onder de, onder, uh, de grond, uh, met weinig daglicht, omdat ze door de opium heel gevoelig worden verlicht. Dus dat is een soort ondergrondse wereld van, van ja. Het is bijna een, een, films, een filmscène, want je zal het in werkelijkheid niet snel voor je zien. En wat trek jou dan om daar naartoe te gaan? Iedereen zegt het is daar doodgevaarlijk. Nou, omdat ik, daar, ik zag, zag daar een paar van die verslaafden rondschuivelen. Mm -hmm. En ik zag dat licht wat daar doorheen kwam, door, de, door die gewelven. En uh, ja, dan wil ik dat toch zien. En dan is het toch ook de oog van, het oog van de fotograaf? Ja, ja. het licht ja. van Mensel, waar je het net over had. Ja. Ja, het licht. Dat dan inderdaad een waanzinnig mooi beeld oplevert. Ja, dit is inderdaad een, een gat in een muur door, door een uh, raketteinslag. Uh -huh. Ja, en dan zie je de mensen als silhouetten uh, in afgebeeld. Ja, dit is voor een fotograaf natuurlijk uitermate intrigerend. Zeg nou zelf. Ja. <laughs> ja. Dus ik heb iemand gevonden, een, een, een taxichauffeur die een beetje uh, Engels sprak. En ja, die had zoiets van, ik ga wel met jou mee. Want, uh, dus we zijn daar naar binnen gegaan. En ik heb daar... Een paar uur uh, doorgebracht zonder enig, enig probleem. Geen probleem. Geen enkel probleem. Nee. En ik heb daar eigenlijk alles kunnen fotograferen. Wat, wat ik je wil. maar wilde. Ja. En ja. hoe kijken ze je dan aan? Of, nou, of... op een gegeven moment kwam er een man naar me toe. En die, die, die, ja, die was, nou, ik wil niet agressief, maar die was al een soort van claimant en die hield me vast. En ik heb hem vastgepakt, zijn hand. En ik ben gewoon Nederlands tegen hem praten. Gewoon van, ja, en, uit. en een paar minuten later zat hij op de grond met zijn theelepeltje. Liet hij misschien hoe die je maken. En op dat moment, ik, ik denk dat wat ik tegen hem zei volstrekt onbelangrijk is. Maar hij kreeg, op dat, hij kreeg van mij aandacht. aandacht. En weet je nog wat je zei? Ik heb geen idee. Ik heb... Ik heb echt geen idee. En dan is het uiteindelijke beeld uh, een man. Ja, en dit, nou, dit, is, dit is, een, uh, een, is later gemaakt. Er was dus een, een, uh, een jonge, uh, uh, Maschut uh, heette die, 24 jaar oud. En die had dus een overdosis en die overleed eraan. Op het moment dat ik dit begon te fotograferen, leefde hij niet nog. Dus hij overleed. Ook dat heb ik gefotografeerd. Mm -hmm. um, het mooiste moment wat ik hier zie is dat hij moest door de ambulance meegenomen worden, om begraafd te worden. De ambulance wilde dat niet, omdat hij te vies was. Uh, op dat moment zijn zijn hebben hun kleren afgestaan... om hem dus uh, netjes te kleden, zodat hij een fatsoenlijke begrafenis. En ik vind het dus echt een, een, een moment van uh, compassie, ja. van medeleven... En dan is het ook nog eens alsof het Jezus zelf is, het beeld. De houding waar ze hem in hebben, ja. is, is wellicht vergelijkbaar. Uh, uh, maar dan, dan heb je het over, uh, dan denk je, ik heb het over verslaafden. Mm -hmm. Maar je hebt het eigenlijk over een ontzettend uh, groot menselijk gebaar wat ze maken. Ja. En dan heb je wel alles in één beeld gevat. Ja, en ik ja. vond dat dit het verhaal vertelde wat uh, ik daar gezien heb. Ja. En niet zozeer uh, die man die op dat moment dood ligt te gaan. Um, we spraken uh, een goede vriend van je. En ik moet even, oh ja, Hans van Ommeren. Uh, reclamefotograaf. Waar jij trouwens ooit mee begonnen bent. Hè, met de reclamefotografie. Ja. Uh, vond je verschrikkelijk. En uh, Hans van Ommeren zegt tegen ons. Hij wil de wereld vertellen. Wat hij ziet en, wat hij, uh, en waar hij mee zit. Hij maakt zich druk over de geloofstrijd. Over gezinnen die uit elkaar worden gereden. Door die strijd. En uh, zelf wil hij buiten beeld blijven. Nou ja, Hij is ontzettend onder de indruk van jouw werk. En uh, wij volgens mij ook. En uh, zeer terecht dat je die prijs hebt gewonnen. En mensen moeten je werk bekijken. Want er is een dummy van een boek. Tertjenië. Maar je vindt het zelf nog niet goed genoeg. De uitgever wil het uh, iedere dag uitgeven. Maar jij vindt dat het nog niet af is. Dus we moeten het voorlopig doen met jouw site. Wat komt er op de tegel te staan? Durf te kijken. Durf te kijken. Want dat durven wij niet. Uh, ik denk, als je durft te kijken, dat je dingen ziet die je misschien verbazen. En van wie heb je eigenlijk leren durven kijken? Oeh, goh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik denk dat ik gewoon nieuwsgierig ben. Ik denk dat ik heel graag dingen wil begrijpen. En daarom kijk ik misschien net even iets verder dan een ander. Of misschien ook niet, maar... Ja. Uh, gebruik ik daarbij een camera? Nieuwsgierigheid, dat is wel een heel eerlijk antwoord. Dank je wel, Eddie van Wessel. Heel graag gedaan. Um, zo dadelijk op deze zender uh, twee dingen. Met uh, Margreet Rijntjes En zij zal spreken met twee overlevenden van de watersnoodramp. Uh, 1953, 1 februari was het. Um, mooie avond verder. En tot morgen. Meneer Van Wessel, dit was aflevering 2577. Morgen ontvangen wij Diederik Ebbingen voor Malige Vliegende Panter. En nu debuterend als regisseur met de film Matterhorn. Tot dan. Radio 1. Nee. Kenstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kunststof, het culturele kompas van de NTR, s'avonds tussen 7 en 8 op Radio 1 en elke zondag om 6 uur op Nederland 2. Kunststof! Wij vinden dat ze het geweldig heeft gedaan. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de koningin gedurende meer dan 30 jaar. Het is een omnivoor, een allesetig. Grote kennis van zaken. Dat koppelen met een zeer menselijk gevoel. We moeten toch iemand hebben die vooraan staat. En dat is bij ons de koningin. Dat ze objectief is, boven de partijen staat. Geen belangen heeft. Inderdaad, dat de koningin kenmerkt. Na zoveel jaren krijgen we weer een koning. Hem wacht een belangrijke en veel eisende taak. Het volk, en dan spreek ik gewoon even voor alle Nederlanders.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 Koop nu kozijnen en deuren bij Belisol en krijg een korting ter waarde van de BTW. Zo bespaart u mooi 21 Ga dus snel naar belisol.nl en vraag een gratis prijsofferte aan. Belisol. Kozijnen en deuren in kunststof aluminium en hout. Alleen bij Libris het voorleesboek van Tim en zijn vrienden voor maar 4,95. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.